Katrien Straatman met het NOS-journaal. President drijft hij op Twitter. Hij schrijft er ook bij dat de Oesbeek heeft verklaard dat hij blij was met de aanslag... en dat hij in het ziekenhuis vroeg om een vlag van IS. In New York bestaat de doodstraf niet meer, maar de man wordt federaal berecht. en Daardoor kan hij ter dood worden veroordeeld. De Oesbeek wordt aangeklaagd voor terrorisme. Hij reed dinsdag in New York met een pick-up truck. Acht mensen dood. Drie Nederlandse soldaten hebben in 2014 hun eenheid in Schaarsbergen verlaten naar stelselmatig te zijn mishandeld. Het zou gaan om aanranding, afpersing, mishandeling en een verkrachting tijdens de ontgroening. Dat meldt de Volkskrant. Vier militairen uit dezelfde eenheid zijn in verband hiermee gestraft door Defensie. Een van de soldaten zegt in de krant dat hij werd gedwongen om drugs te gebruiken en dat hij tegen zijn hoofd is getrapt. Vervolgens werd hij op bed gelegd en haar eigen zeggen verkracht door een corporaal. Na een intern onderzoek deed Defensie aangifte bij het OM, maar er werd toen geen strafrechtelijk onderzoek gestart, omdat geen van de soldaten aangifte wilde doen. Twee weken geleden heeft een van de slachtoffers dat alsnog gedaan. De leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft de deelstaat Rakhine bezocht. Het is haar eerste bezoek aan het gebied waar van oudsher veel Rohingya wonen. Het leger van Myanmar begon in augustus daar met een grootschalige militaire operatie... na aanvallen op politieposten door geradicaliseerde Rohingya. Volgens de VN gebruikt het leger bij die operatie buitensporig geweld. De organisatie spreekt van een etnische zuivering. Sinds augustus zijn meer dan 600.000 Rohingya gevlucht naar Bangladesh. De regering van Aung San Suu Kyi zegt dat er een plan komt... om gevluchte Rohingya te laten terugkeren. Het weer. In het noorden is het vrij bewolkt... en kan er lokaal een buitje vallen. Op andere plekken schijnt de zon nu en dan. Maar vanmiddag kan er ook een buitje vallen. Het wordt 13 tot 14 graden. Morgen begint de dag hier en daar mistig. Verder zijn er veel wolken. Het blijft zo goed als droog en het wordt 12 graden. Dit was het... ZFM. verkeersupdate. U heeft een bril nodig.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 Ja. Nog als burgervader, ja. burgemeester. Ja. Er is van hoge hand ingegrepen, ja, als ik het zo mag zeggen. Meer school <laughs> hebben hebben het ge... Want nou, ja, ja. Het kon niet, het kon niet nee, doorgaan Nee, nee het, het kon, het van, dat, dat, dus, dat klopt. Was, dat ja. is op zich. Um, uh, dat kan door de ene als een voordeel worden gezien, de andere kant ook als een nadeel. Want wij hadden echt de stellige overtuiging dat de organisatie die dit had aangevraagd, dat echt het goed een organisatie gedaan. was. Ik zie zelden organisaties die zo professioneel zaken aanpakken.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 Maar die kwam toch wel met een redelijke snelheid naar boven. En, uh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 Nee, we hebben hem gelimiteerd. Ja? Oh, dat is het. Ja. Uh, dus het kan zijn dat er in.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 Dat is het grote verschil. Kijk, dus je hebt helemaal geen ja. veel regels nodig, nee. maar je moet zorgen dat je op de essentiële, ja, precies de basis, de basis, is, normen ja. Ja. en die handhaaf je dan ook. Ja.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 zijn nee, we u al, gaan afbreken. Heb uh, ik nu meer of minder tijd avieera. dan Gerard Schotten ja. gehad? Nee, maar, het, is, het is die mevrouw van het dierenhuis nee, nee, nee, wil heel graag... Nee, we, oh, oh. uh, we hebben de onderwerpen we hebben gehad. Al maar al 50 al. jaar dierenasiel is natuurlijk ja, ook waanzinnig. Ja, ongeval, en zeker dat wij als gemeente Zandwoord ja. ja. dat, uh, dat, dat, dat, dat mogen ja. faciliteren. Ja. Ja, hè? Zeker, Met een prachtig dierenasiel daar. Kom erbij zitten, Alet. Ja, mooi hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Hoi, Hallo. Irene. Hoi, hoi. Ja. Alvast een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 Ja, kijk. Ah, maar, maar ze moeten zich dat wel we legitimeren. Ja, ze moeten het dus laten zien. Ja, ja. Dat ik wil best so zeggen mis. dat ik vijftig ben, maar dat uh, geloof toch niemand meer. Nee. Nee. Nee. Nee, met... nee. nee. Je moet wel bewijzen. Dank Dank u wel.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 Oh, een plaats.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 Hij heeft he? enorme aandacht uh, nodig ja. en uh, houdt ervan maar om veel te worden. Dat is toch ook fijn? Ja, dat, dat is ook heel fijn, ook. toch? Dat is ontzettend he? leuk, ja, ja, ja. zeker. Ja. Ja. Zeg, en 50 jaar. Um, ja, ja, we hebben een maand geleden, of twee maanden geleden, is dat een beetje gevierd met officiële opening uh, ook van het keurmerk wat we dit jaar ja. gekregen dat hebben voor Asiel. Verteld? Ja. Bijzonder, hè? Ja, heel heel mooi. bijzonder. Nou ja, bijzonder, nou, ja. Uh, eigenlijk niet. Het is natuurlijk fijn dat je dat hebt. Ja, je moet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 wat minder onderhoud ja, ja. maar voor straks inderdaad is dat wel weer belangrijk want het is zo frustrerend als je net nieuwe planten neergezet ja, hebt en je somber. komt een week later en je denkt oh ja, ja, ja dat is heel ja, erg ik ja, ja, ja, ja, ja, vind dat het, ik vind het heel erg ja, ja. Hoe, uh, hoeveel zijn er veel dieren eigenlijk ja, op jullie... het moment niet nee het is niet ongelooflijk meen je nee. dat het is echt heel rustig oh, ja. uh, is het de tijd van het jaar of is het is al een paar jaar dat het rustiger is ook met de kittens het is het is... Oh?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 13 euro denk ik. Per dag. Per dag. Ja. Dag en nacht dan. Mm -hmm. Een dag of zwang oh, hebben we ook. Anders. Dus 11 euro per dag. Oké. Okay. Uh, grotere honden ja, zijn meer... Uh...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 Ja, en dan heb je meer ja. ruimte nodig ja. Om, ja. om dat te verzorgen natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Nee, dat is logisch. Ja. Nou, ja. Ja. Ja. nou, dat is toch... Uh, dat wordt hè? een leuke dag. Leuke dag. Het is, ja. Ja, ik ben er ja. morgen niet helaas, nee. want ik, nee. bij mij, uh, ik moet ben er bij de slag uh, op de krocht. Nou, dat is jammer. Ja, dat ja. ja. is ook jammer. Ja. Maar er komen er meer toch. En je ja. Ja. elke dag hier je je toch langskomen. Ja. Er is een speelgoedbeurs, een ja. kleine speelgoedbeurs. Ja. Speelgoed, ja. Hamilton, we hebben Smink. Oh, een grote loterij. En als mensen een kopje koffie of een poffertje of een kopje soep van Fleur, soep.